4 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Zo meteen het vervolg van de tiende etappe in de Tour 2013. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Ewout de Jong. Prins Friso is vanuit het Wellington ziekenhuis in Londen... naar Paleishuis ten Bos gebracht. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Prins Friso blijft onveranderd in een toestand van minimal consciousness. Koninklijk huisverslaggever Menno Reemeijer. Verder behandeling in een ziekenhuis is uh, niet noodzakelijk en daarom zullen uh, lange termijn mogelijkheden voor zijn verzorging in Nederland of het uh, Verenigd Koninkrijk worden bekeken. Nou, in de tussentijd, uh, en dat is eigenlijk vanaf vandaag, is hij dus uh, onder behandeling uh, in, uh, in Nederland op Leijshuis en Bos. De koninklijke familie heeft het medische team van het Wellington Ziekenhuis bedankt voor de uitstekende en toegewijde verzorging. Nederlandse gemeenteraden worden niet kleiner. De PvdA wilde minder gemeenteraadsleden om zo geld te besparen. Maar de Eerste Kamer heeft het initiatiefwetsvoorstel afgewezen. Bijna alle partijen in de Eerste Kamer zijn tegen, waaronder de PvdA zelf. Volgens PvdA-Eerste Kamerlid Kolen zou met het verkleinen van de gemeenteraden... een verkeerd signaal worden afgegeven. Hij zegt dat de gemeentes juist meer taken moeten krijgen... zoals de uitvoering van de langdurige zorg, jeugdzorg en sociale werkvoorziening. De politie in Brabant heeft anderhalf uur lang gezocht naar een jongen van acht... die op een camping in Alphen vermist was geraakt. Zijn grote ouders waarschuwden de politie toen hun kleinzoon niet meer in hun tent lag. De zoektocht kon worden gestaakt toen de jongen van acht uit de tent van de buren kroop, zegt de politie. We hebben kunnen reconstrueren dat het jongetje rond half vijf naar het toiletgebouw is gegaan op de camping... en bij terugkomst per ongeluk in de verkeerde tent terecht kwam. Dat kwam omdat die tent van de buren exact hetzelfde was als de tent van zijn opa en oma. Hij is daar weer in bed gekropen en in slaap gevallen. En de jongen werd wakker van het geluid van de helikopter... die naar hem op zoek was. Netbeheerders hebben vorig jaar meer compensatievergoedingen... voor stroomstoringen betaald dan het jaar ervoor. In 2012 werd er ruim 13 miljoen euro uitgekeerd aan klanten... die te maken hadden met een langdurige stroomstoring... Een jaar eerder was dat 9,5 miljoen euro. De stijging komt volgens toezichthouder ACM... doordat er vorig jaar een aantal grote storingen waren. Langs de langste storing van 2012 was er een van meer dan 24 uur... in het elektriciteitsnet um, van Steden in delen van Nieuwegein... als gevolg van blikseminslag. En gemiddeld zaten bedrijven en huishoudens vorig jaar 26 minuten zonder stroom. Het weer zonnig en droog. Met een noordelijke wind is het 19 graden op de Wadden, 23 graden in Zeeland tot plaatselijk 26 in Limburg. Vanavond en vannacht helder, morgen in het zuiden nog zon, elders ook wolken. Het wordt dan 17 graden op de Wadden tot 23 in Limburg. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Vielen staan er op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij Voorburg 2 kilometer. Op de A15 maasvlakte Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenissen 6 kilometer. Dat was een aanrijding, alle rijstroken zijn weer open. A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Knopentenbrechtseplein 4. En op de A28 Utrecht richting Amersfoort bij Leuzenzuid zuid 2 kilometer.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 Kies daarom net als wij voor de ANWB Autoverzekering. Nu met 10% extra korting voor veilige rijders. Ga naar anwb.nl slash autoverzekering. Met Geo Lippens, Sebastian Timmerman, Jurgen Wielaert, Steven Dalenbout en Jurgen van den Berg. Radio Goedemiddag al de tiende etappe in de Tour. finished in Saint-Malo. De caravan is in Bretagne en dus zal de wind een belangrijke bijrol spelen. En Gio, wat is het verschil tussen de kopgroep en het peloton? 3 minuten en 41 seconden. Jurgen, 74 kilometer nog te rijden voor Cousin, Oros, Matte, Westra en Simon. En daarachter dus het peloton dat zich langzamerhand klaarmaakt voor de tussensprint. Want na die eerste vijf zijn er nog steeds puntjes te verdienen voor de groene trui. Dus gaan de sprinters zich van voren laten zien. De Tour op Radio 1. Zeeuwse leeuw, ik weet het zeker, denk ik. Alles is liefde, dat was bluff. En een beetje saai is het wel hè, vandaag, Gio. Oh, ja, je maakt me net wakker. Maar nee, het valt nog wel mee hoor. Want we letten natuurlijk toch wel op of er niks geks gebeurt in deze etappe. We weten ook dat ze het niet makkelijk hebben hoor. In de kopgroep en in het peloton. Want de wind die waait pal van voren. Ze rijden namelijk van, noord, van Zuid naar Noord. In de richting dus van Saint-Malo. En hebben de wind dus pal tegenstaan. 30 kilometer per uur blaast die wind in het gezicht van de renners. En dat betekent dat het tempo laag ligt. We hadden een gemiddelde in de tweede uur van 36,5. Kilometer, dat is niet veel, maar ja, met tegenwind. Tweede, derde, de tweede, e uur, trouwens 37,9 kilometer per uur, dus het gaat weer iets omhoog. Gemiddeld over de hele etappe: 39 kilometer per uur, onder de 40 dus. En dan kijk ik even naar het schema. En dan zou ik mensen thuis willen adviseren, zet de aardappelen nog maar even wat later op. Want het wordt finishen na half zes. Want ik kan me niet voorstellen dat ze nog veel gaan inlopen op dat schema. Dat al tien minuten achterloopt bij het langzaamste schema dat we hebben gekregen voor vandaag. En dat is een schema van 42 kilometer per uur. Als de kopgroep naar voren kijkt, dan weten ze in elk geval dat ze zo meteen, als ze er al voor willen sprinten... ...in elk geval wat puntjes kunnen pakken. was voor de groene trui. Nou, voorlopig lijkt het er niet op dat ze gaan sprinten. Het komt ook omdat uh, de weg ietsje omhoog loopt op het uh, gedeelte waar wij zitten. Die hele brede weg dwars door Bretagne. Trouwens wel mooi om Bretagne eens op deze manier mee te maken. Uh, gewoon mooie, strak blauwe lucht, zon, lekker temperatuurtje erbij... in plaats van regen en kou, zoals we het al zo vaak hebben meegemaakt. En dan zie je dat ook dit gedeelte van Frankrijk... eigenlijk best wel uh, hele mooie plekken kent. Nu rijden we weer tussen uh, het uh, bosrijke, of in het bosrijke gedeelte... zowel links als rechts van de weg bos... als er inderdaad een spandoek boven de weg hangt... van uh, duizend meter, nog een kilometer... Voor uh, Liebe Westra. Er zijn uh, uh, metgezellen vooraan. Jérôme Couzet, Luis Angel Mate. Juan José Oros en Julien Simon. Ik zou bijna willen zeggen. Start de finish Tune maar. Maar ja, het is duizend meter tot uh, de tussensprint. Hè? Niet tot uh, de finale sprint. Die we straks natuurlijk gaan krijgen in Saint-Malo. Maar die is inderdaad nog wel uh, ver weg. Want het gemiddelde ligt dus onder de 40. Kun je nagaan uh, hoe uh, hard er zondag is gereden. Hè? Daar in de Pyreneeën. Bij die rit over al die kools 35 kilometer per uur toen. En dat betekent dat het dus maar 4 kilometer per uur gemiddeld langzamer was dan nu. Dan deze vlakke rit waar die wind zo'n grote rol speelt. Want ook hier bij de tussensprint waar ze nog 800 meter van verwijderd zijn, waait de wind vol op kop. Het is Simon aan de linkerkant van de weg die het tempo iets omhoog brengt. Maar dat heeft ook weer met het feit te maken dat de weg hier wat afvlakt. Dat we weer een beetje op een plateau komen te zitten. Lieve Westra, handen onder in de Deugel. De van Kanselijen heeft dus, we hebben het al een keer gememoreerd, al wel uh, wat geld verdiend in deze ronde van Frankrijk. Misschien dat hij er nog wel voor gaat sprinten. Alhoewel hij zal zijn benen misschien toch ook wel willen sparen voor die individuele tijdrit. Nu gaat het tempo toch nog wel ietsje verder omhoog met Juan José Oroz, de man, de Spanjaard, uit Pamplona langs het bord van de 500 meter. Maar ik heb meer het idee dat er gewoon goed kop over kop wordt gereden dan dat we dadelijk echt gaan sprinten over 400 meter met deze kopgroep die we al de hele dag hebben. Vertrokken dus vrijwel vanuit het vertrek in saint de bois Het is Maté, Luis angel Maté van Covidis, die nu een beetje naar voren schuift. De Fransman Jérôme Cousin zit in het laatste wiel. En dan gaan we toch nog inderdaad eventjes sprinten met die Maté die de sprint aangaat aan de rechterkant van de weg. Leeuwen-Westra duikt in het wiel en komt hij er dan nog naast en komt hij er voorbij? Ik denk het niet. Ik denk dat het Maté is. Die hier uh, de tussensprint gaat pakken voor Liewe westra Maté inderdaad voor Leeuwen-Westra. Nou, dan is, uh, zijn de punten verdeeld. Dan is de poen die hier te wachten lag voor de kopgroep ook verdeeld. En dan zijn er dadelijk in het peloton nog tien renners... die ook punten kunnen gaan vergaren voor dat puntenklassement. Bart Voskamp kijkt vanmiddag ook met ons mee naar die tiende etappe in de Tour. Bart, uh, Liewe westra in die kopgroep, is dat slim? Nou, in mijn beleving niet. Uh, Liew is uh, een hele goede tijdrijder. En ik denk dat hij zijn krachten beter had kunnen sparen... voor de, voor de tijdrit van morgen. En uh, ja, op papier van tevoren weet je eigenlijk... dat dit een, een etappe is voor de sprinters. Dus je, uh, je vergooit je krachten... en uh, je verspeelt ook een mooie plaats in de tijdrit, denk maar, ik. Want die kopgroep wordt teruggepakt, hoe dan ook? Ja, hoe dan ook. Uh, dat, dat, is, dat is zo goed als zeker, zeker gezien het scenario. Maar dat kon je als je het rondeboek op dag één kijkt... dan weet je in principe, dit is gewoon een sprintersetappe. Ja. Waarom doet hij het dan toch? Ja, Misschien hoopt hij toch weg te blijven. Een klein hoopje. dus is natuurlijk altijd hoop om weg te blijven. En dat, dat sprinters elkaar aan gaan kijken. Maar ja, goed. Je hebt drie sprintploegen. Dus er is altijd eentje die gaat rijden. Dus ja, uh, ja in principe een beetje kansloos. Heb, heb je soms uh, ook geen keuze misschien? Want je zult maar net uh, toch wel een goede wiel meegaan. En je zit zomaar in de kopgroep. Nou ja, dat kan natuurlijk. Kijk, heeft misschien wel gezegd. We gaan proberen in ontsnapping te zitten. Dus we gaan elkaar proberen te helpen in ontsnapping te komen. Misschien heeft Liwe één keer per ongeluk meegesprongen. Ik dacht, ja, nu zit er even geen ploeggenoot. En hij springt mee. Ik heb niet gezien hoe de kopgroep is ontstaan. Ja, dan zit je mee. En ja, dan moet je misschien nog ja. wel doorrijden. Maar uh, nee, jammer, ik had hem liever uh, morgen nog even gezien. Uh, de kopgroep heeft gesprint Nu komt het peloton eraan, Gio. Ja, nu komt het peloton eraan. Aangevoerd door de mannen van Cannondale. Zo uh, kennen we ze weer. Hè, die etappe van afgelopen vrijdag. Toen ze echt de hele zaak op de kop hebben gezet. Marcel Kittel spaart zich. Want die gaat niet meesprinten. Ik zie wel Cavendish uh, in het spoor van Sagan samen met... Uh, uh, Ik zie daar ook de man van Movistar. Dat moet Rogas zijn. Dan zit Van Poppel daar nog bij. Nou, die gaan in elk geval sprinten hier voor de punten. Voor de overgebleven punten. Want de eerste vijf uh, plaatsen zijn natuurlijk al vergeven in deze tussensprint. Sagan ja, probeert natuurlijk iedere keer weer die groene trui... gewoon nog even wat zekerder om de schouders te krijgen. Hij heeft natuurlijk als een van de weinige echte sprinters... heeft hij ook nog de mogelijkheid om over het middengebergte te komen. En daar pakt hij natuurlijk meestal... De de volle punten, terwijl de rest daar alles laat liggen. We kijken naar Sagan, die daar moet sprinten. Grijpel moet om een ploegenoot van Sagan heen. En inmiddels zit Cavendish in het wiel van Sagan. En komt Grijpel, Ja, die komt veel te vroeg op kop. Ik zeg. Maar die gaat wel het sprintje winnen voor Sagan, voor Cavendish. En dan van Poppel, dacht ik, op de vierde plaats. Als dat inderdaad van Poppel is, die daar heeft meegesprint namens Vakantelij. We hebben eerder ook wel eens gezien... Dat eh, Juan Antonio Fletcher gewoon even wat punten pakte. Maar simpelweg hier die punten voor André Krijpel. Die toch eigenlijk heel gemakkelijk dat sprintje wint. Misschien belooft dat nog veel voor de sprint die we straks gaan krijgen. Hier aan de aankomst in Saint-Malo. Bij dat geweldige oude centrum. Dat massieve kasteel eigenlijk waar we nu pal tegenaan kijken. En waar het drukker en drukker wordt. En zojuist een gejuich opstak. Ja, Britse toeschouwers hè, die hebben wel gevoel voor humor. Want wat gebeurde er?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 You need all the help you can.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 of win and lose, with the ancient cup and soul. Street. Tot hem zijn doorgedrongen Garland Jeffries... dat Europa geen geld meer beschikbaar stelt voor het stierenvechten. De Matador was dat uit 1980. 100 keer Tour de France. Het debuut van Michel Stolker, 1956. In de tuin van dit huis in Breda... is de Nederlandse deelneming aan de Tour de France een feit geworden. In 1956 wordt Michel Stolker opgenomen in de tourploeg van Kees Pellenaars... de eerste echte ploegbaas in het Nederlandse wielrennen. Stoker heeft dan al een uitstekende Giro d'Italia achter de rug en mag zich nog een keer bewijzen. Toch gaat vooraf de meeste aandacht uit naar het ontbreken van Wim van Est in de ploeg. Voor het eerst in zes jaar zal hij de Tour niet rijden. ...onderwierpen het materiaal waarop ze moeten rijden aan een eerste inspectie. En datzelfde deden Miss Stoker en de Lae. Ja, dat is hartstikke leuk om te horen. Enkele uren later zette Pellenaars tegenover de pers uiteen waarom hij Wim van Est dit jaar niet in de ploeg had opgenomen. Daar is zoals u weet heel wat over te doen geweest. De selectie van Stolker zelf was niet omstreden. Maar achteraf was het wel een verkeerde keuze, zegt Stolker nu. Het was allemaal te veel van het goede. Stolker was nog maar 22 jaar oud en had dat jaar al een zware ronde achter de rug. In de negende etappe van de Tour de France ging het fout. Ja goed, je valt waardoor, weet ik al niet meer. En toen ben ik gelukkig uit de ronde gegaan. Want als ik die ronde uit had moeten rijden, dan ga je helemaal zo dieper dat het verschrikkelijk is. U kwam dus terug in Nederland? Ja. Um, uit de tour, na tien etappes, na die rit naar Bordeaux kom je terug in Nederland. Toen kwam er een televisieverslaggever, Barend Barendse ja. van NTS. Die kwam uh, bij u op bezoek om een interview af te nemen. Zullen we luisteren? Ja, goed. Ik weet er niks meer van hoe dat er gebeurd is. Ik vind het heel leuk om het te horen, ja. Zo, Michel. En nu is het dan toch echt de tijd... Nu is onder het Michel. Thuis Straks was het niets. Het verhaal ...van die valpartij in de negende etap van La Rochelle naar Bordeaux. Hoe is dat nou precies gegaan? Nou, dat was na nou ongeveer 120 kilometer ja. en mijn voorganger die remde plotseling. Ik kwam met mijn voorwiel tegen zijn achterwiel aan en viel. Piet van de Brekel en nog twee Fransen vielen over me heen. En jij? Ja. Nou, de dokter heeft me daar een beetje onderzocht en uh, die zei dat ik niet verder mocht. Toen ben ik in de ambulancewagen gestapt waar ik een, een paar drankjes gehad heb en de hoofdpijn werd minder. Nou, en tot op heden heb ik nog een beetje hoofdpijn. Ja, gelukkig nu niet meer, want ik heb later dus zelden nog Noordhoofd hoofd mee gehad, dus wat dat betreft is het uh, goed. Maar ja, je kijkt, bekijkt dit natuurlijk totaal anders nu uh, als je ouder wordt, hè. Inderdaad, en zoals ik net al zei, dat je dan andere, twee jaar slecht hebt gereden en einde 58, Zo kwam ik er eigenlijk pas goed door, dat je daar zo ontzettend diep gegaan bent. Je bent eigenlijk over de kling gejaagd door de omstandigheden, maar misschien ook wel een beetje door Kees ja, oké, okay, tuurlijk. Maar het is, je bent er zelf bij, maar je weet niks. Want het naast er was een god en verder wist je helemaal niks. Je hebt nog niet eens uh, dat je helemaal verkeerd op de fiets zit. Nou gaat het interview met Barend Barentsen nog verder. Daar gaan we nu even naar luisteren. Want hij heeft de Franse kranten gelezen destijds. Ja. Had hij de kranten gelezen. En kwam daar een opmerkelijk verhaal uh, in tegen. Luister mee. Ja, en nou nog even iets opnieuw over je val. In een Franse krant is een bericht gepubliceerd... ...dat jij zou zijn gedrogeerd. Dat zou jij tegen een journalist hebben gezegd... ...en je zou ook van plan zijn om direct je drinkruikje te laten onderzoeken. Wat is daarvan waar? Helemaal niets, meneer Barendsen. Ik begrijp niet hoe ze daaraan komen. Ik heb okay. helemaal geen Franse journalist gesproken... ...dus dat is volgens mij uit een duim gezogen. En trouwens, ik ben door dokter Dumas, de dokter van Frans, onderzocht... Oh ja. ...en het wel gezegd. Ja, en voor mij weet ik het beste dat ik niet gedrogeerd ben. Ja, jij dus... kunt het natuurlijk het beste weten. Dat vind ik ook. Dat begrijp ik. Nou, dan wens ik je in het verdere verloop van dit seizoen nog vele goede resultaten. Ik Dank u wel, meneer Paarten. Hartstikke leuk om te horen. Verschrikkelijk leuk om te horen. Dan nou, ga jij nog een vraag stellen, zeker? Wat denkt u dat ik ga vragen? Ja, nee. <laughs> Heb je wel eens opwekkende middelen gebruikt? Ja, dat, dat, die, lag ook in de, die stond ook op mijn lijstje, inderdaad. Ja, maar, maar eerst even, even hierover. Want wat was nou dat verhaal? Had hij anders daar iets in gedaan of was het allemaal onzin? Ik weet ik niet wat het is geweest. Maar goed, in ieder geval is dat zo gebeurd. Dus uh, dat is... Ja, want het was natuurlijk ook wel de tijd... waarin, uh, waarin er wel eens, wel eens wat in de bidon werd gedaan... wat eigenlijk niet toegestaan is. Of wat, wat in ieder geval, waarvan we nu denken, dat is raar. Ja, nou, de, ik, ik, ik durf wel te zeggen... opwekkende middelen, die waren gewoon uh, van alle dag. Alleen, ik heb daar niets gebruikt. Omdat uh, ik reed gewoon zo, zonder iets. Maar... De, het was zo ingeburgerd in Frankrijk. dat ik zat in de Ronde van Italië. En uh, Anquetil, dat was de grootste die er is. die gebruikte gewoon iedere dag een, een opwekkend middeltje. Ja. Is er dan een soort amfetamine? Moeten we daar ja, aan denken? Het ergste is, het blijkt achteraf nu. amfetamine te helpen helemaal niet. Maar... Alleen je denkt. Van, goh, ik heb nou wat genomen, nou moet je rijden, heel hard rijden. Maar het was zo ingeburgerd. Anker Thiels, nou ja, die had je één been eraf kunnen halen. was hij nou net zo goed, zo sterk als ons. U, u, ik... u, u zegt, ik wist er zelf niks van. Dat werd er door anderen ingedaan. Uh, later, later, later wist ik er wel van, maar toen niet. Maar ik... waar, heet, waar heeft u dan gebruikt? Ik heb ook Amphitimine gebruikt, ja. En in welke koersen was dat? Nou, ik heb 25 koersen gewonnen. en Ik denk dat ik er uh, 20 gewonnen heb zonder en, en 5 met een beetje van die rommel. Sebastian Tilman op de motor in het peloton. Wat merk jij van die wind, Sebastian? Ja, die uh, wordt lastiger, hoor. Het is een lastig windje en daardoor neemt de neemt toe. De hele dag heeft hij eigenlijk uh, vol uh, op kop gestaan. En nu wordt het wat meer draaien en keren, ook voor de kopgroep. De kopgroep van vijf, die er nog de hele, die de hele dag al is en nu nog steeds is... draaien en keren door Bretagne heen. Maar de nervositeit begint toe te, nomen, toe te nemen. Calorguin is het dorpje dat wij nu achter ons laten. Heel, heel, heel veel publiek. Gevaarlijk weggetje eigenlijk die kant op. Toen we vanaf de tussensprint kwamen... want er zitten toch ze nu een dan behoorlijke diepe putten en gaten in de weg. Ook nu weer... En dan heb je soms het idee dat je met Parijs-Roubaix bezig bent. In plaats van de tiende etappe in de ronde van Frankrijk. En de weg wordt ook nog eens heel erg smal. Dus heeft de organisatie gedacht. Aangezien ook de voorsprong verder en verder terugloopt: de voorsprong van Cousin, Mathé, Oros, Westra en Simol. Laten we de gastenwagens en de persauto's die achter de kopgroep rijden. er maar tussenuit gaan halen en naar voren gaan sturen. En sinds het ongeval met Johnny Hogeland is iedereen dan toch wel erg op zijn hoede. Gelukkig maar. En tot nu toe gaat dat allemaal een stuk beter. Maar het lijkt me een mooi bon moment. Want uh, het wordt allemaal wat meer stressvoller in deze etappe waar we dus die vijf man op kop hebben. Juan José Oros uit Spanje is trouwens de beste geclasseerde. Maar hij staat op één uur 3 minuten en 19 seconden van de gele trui. Dus, Gio, ik denk niet dat Christopher Form één moment gedacht heeft vandaag. Oei, die Oros zit mee. Nee, nee, nee, nee. Daar zal hij zich echt niet druk om hebben gemaakt. Om die Spanjaard. Hij maakt zich nou, bijna nergens druk om, hebben we al gehoord. Alleen om Valverde, om Contador. Dat zijn eigenlijk de twee mannen waar hij nog het meest voor bevreesd is. Maar ja, in de etappe van vandaag zal hij er weinig last van hebben. Ik zag trouwens ook een man helemaal achteraan in het peloton. Hij moest vol in de ankers, hij moest in de remmen. Want het peloton stond bijna stil in een haakse bocht naar links. En die man die zagen we toch zondag weer lekker meedraaien in de groep met favorieten. Wout Poels. De kopman van Vacan Soleil, DCM. Die in die eerste bergetappe toch een tik van je had gekregen. Maar in de tweede dag in elk geval weer liet zien dat hij het echt niet verleerd is hoor, dat klimmen. Maar nu rijdt hij achteraan in het peloton. In tegenstelling tot de mannen van Belkin. Want daar zijn ze langzamerhand weer wat opgeschoven naar voren. Ik denk dat ze toch bang zijn voor die slotfase. Dat ze toch bedenken, het kan wel eens heel erg tricky worden op die bochtige wegen. Met die wind straks van opzij. En dan moeten we toch zorgen dat we in de goede waaier zitten. Want dat is natuurlijk het devies voor al die klasse mensmannen. We zien nog steeds dat tempo gemaakt wordt door een mannetje van Lotto. Dan is er iemand van Omega die er achteraan rijdt. Dan zien we daar André Grijpel ook behoorlijk vooraan zitten. Mark Kevin is zie ik daar opschuiven. Ja, de sprinters natuurlijk, die zitten vooraan, maar de klassementsrenners ook. En we krijgen zo meteen het enige coachje van vandaag, de Côte de Dinant. Het is helemaal geen hoog klimmetje, maar het is wel even heel stijl daar in dat prachtige stadje aan een inham in de, ja, de kust hier. Het is, loopt kilo Kilometers lang, bijna tientallen kilometers lang loopt het Taland in Maas als een soort van fjord. Die dan uiteindelijk eindigt bij die Daar liggen de bootjes en daar moeten de renners straks in elk geval dat enige klimmetje van de dag doen. 2 minuten en 19 is het verschil tussen de kopgroep en het peloton. Ze krijgen het zelf ook te zien. De mannen in de kopgroep van die dame in het geel op die motor. En ze hebben nog 58,3 kilometer te rijden. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal, Ewout de Jong. Prins Friso is vanuit het Wellington-ziekenhuis in Londen naar Paleis Huis ten Bos gebracht. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Deze zomer zal Friso met zijn vrouw, prinses Mabel, en hun dochters doorbrengen op Paleis Huis ten Bos. Daarna wordt bekeken hoe hij verder verzorgd moet worden. Prins Friso is nog steeds in een toestand van minimaal bewustzijn. Ook is zijn gezondheidstoestand onveranderd zorgwekkend. Shell is voor de tweede jaar op rij het grootste bedrijf ter wereld... volgens de jaarlijkse lijst van het zakenblad Fortune. De Nederlands-Britse oliegigant had vorig jaar een omzet... van een kleine 482 miljard dollar. Meer dan iedere ander bedrijf. Op de tweede plaats staat supermarktketen Walmart... en op plaats drie oliebedrijf ExxonMobil. Gemeenteraden worden niet kleiner. De PvdA wilde minder raadsleden om geld te besparen... maar de Eerste Kamer heeft het initiatiefwetsvoorstel afgewezen... Uh, ook de PvdA-fractie zelf in de Eerste Kamer. Die vindt het een slecht idee omdat gemeentes meer taken krijgen... zoals de jeugdzorg en de sociale werkvoorziening. En in het grondwater bij de verwoeste kerncentrale Fukushima in Japan... is de hoeveelheid radioactief materiaal plotseling snel toegenomen. Begin april werden er al lekkages ontdekt van besmet koelwater. Maar eigenaar Tepco heeft nu geen idee waar de verhoogde waarden vandaan komen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. De weersverwachting, hier is Peter Kapers-Munneke. Het is vandaag weer een zonnige dag en ook vanavond blijft het helder en koelt het maar langzaam af. De komende 24 uur dan passeert er een zwak koufront. Dat ga, gaat vrijwel nergens tot neerslag leiden, maar wel krijgen we te maken met wat meer bewolking. Vannacht drijft in het noorden de bewolking al binnen. Het koelt af tot een graad of 11 tot 13 en hier en daar ontstaat ook een mistbank. Morgen dan breidt die bewolking zich uit naar het midden van het land. Er blijft overigens tussen de bewolking ook wel ruimte voor de zon. En in, de zu in het zuiden is het, het grootste deel van de dag nog vrij zonnig. De wind die komt uit het noorden. Die is op de wadden vrij krachtig windkracht 5. Elders is de wind meest matig. En door die noordenwind komt de temperatuur wat lager uit dan vandaag. Een graad of 18 in het noorden tot nog 24 graden in het zuidoosten. Na morgen dan schommelt de middagtemperatuur rond de 20 graden. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. De meeste files staan momenteel rond Rotterdam en Utrecht. Bij elkaar zijn ze goed voor 55 kilometer. Eigenlijk geen bijzonderheden. De langste files die staan op de A15, maasvlakte Rotterdam. Tussen Rozenburg en Spijken zo'n 4 kilometer. Op de A20, Hoek van Holland, richting Gouda... ook 4 kilometer bij het Knopen plein. En op de A28, Utrecht, richting Zwolle... tussen Soesterberg en Leusden, 5 kilometer.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 Met ook nog een kolletje erin, Gio. Ja, dat zeg je goed trouwens. Frans vlak dus echt nou ja, geen meter plat eigenlijk. Uh, zoals we dat uh, kennen uit uh, nou ja, meerdere rondes wel. Ja, trouwens, hoewel in Frankrijk en Noord-Frankrijk kun je nog wel echt stukken hebben... waar je gewoon vlak rijdt uh, over een soort biljartlaken. laken. Maar hier in Bretagne is dat niet zo. Het gaat voortdurend op en af en ze zijn al veel hoger geweest dan in Dinan. Maar bij dat hele mooie historische stadje... Daar moeten ze gewoon een muurtje nemen, een klein muurtje hoor, want veel stelt het allemaal niet voor. Het is 1 kilometer klimmen. De kopgroep is daar inmiddels al aan begonnen. Het peloton dat ziet in de vechten weliswaar Dinant liggen. Geeft mij trouwens even de tijd om inderdaad te melden dat het niet de, de jongen van Poppel was die meesprintte in dat tussensprintje, maar dat het inderdaad gewoon Antonio Fletcher was die zich regelmatig bemoeit met die tussensprint en nu is het zijn ploeggenoot. Lieve Westra die wegspringt uit de, de kopgroep. Hij wil op een halve kilometer van de top 400 meter Zelfs van de top wil hij toch gewoon dat puntje meepikken. En dan kijk ik naar de man van Europe Car, Jérôme Cousin. Ja, die kan dat gat echt niet dichtrijden. Ja, lieve Westra, mooi verhaal natuurlijk. Vorig jaar won hij in Parijs in Nice de etappe naar Monde. Miraculeus was dat. Hoe hij echt alle klassementstoppers daar te kijk zetten op een klim. Die toch echt wel serieus is. Want we kennen die klim nog uit de Tour. En nu pakt hij hier dan het puntje. Weg natuurlijk in het klassement. Westra doet helemaal niet mee. In het klassement. Maar hij gaat op zijn gemakkie gaat hij over de top heen van dat klimmetje. Er staat wel veel volk langs de weg, Sebas. Zo, dat kun je wel zeggen. Ja, het is een beetje druk, zullen we maar zeggen. Bij de Cote Dina, waar Westra al door is. En zijn vier voormalige medevluchters nu ook over de top doorkomen. Het ene puntje. Want sinds een paar jaar heeft men dat bergklassement een beetje aangepast. En krijg je op de vierde categorie... In plaats van de 3-2-1, wat het uh, tot voor een paar jaar was, nog maar één puntje. Goeiedag zeg, wat is de druk. Heel veel publiek naar uh, dat prachtige stadje Dinan uh, toegekomen. Toen we net voor Dinan in Le Hohen reden, zagen we ook een prachtig kasteel. een uh, oude verdedigingsfort uh, bovenop de berg. Maar hier in uh, Dinan hebben ze ook een uh, prachtig oud-historisch centrum. En dan kijk even naar voren, is uh, liebe Westra weer teruggepakt. Nou, nog niet helemaal hoor. Nee, ik heb het idee dat Westra denkt... Nu ik toch een klein gaatje heb, rijd ik nog even door. Maar velen zit niet hoor. Het is een seconde of 5, 6. Wat hij heeft op uh, Jérôme Cousin, Luis Angel Mate, Juan José Oros en Julien Simon. Twee Spanjaarden en twee Fransen. Dus in de achtervolging op uh, De Vries. Lieve Westra, het beest zoals die genoemd wordt. Dus nu eventjes alleen in de aanval. En uh, de links van Andalusië, want dat is de bijnaam van Luis Angel Mate, is een van de. In de achtervolging, maar nogmaals, het verschil in het drukke, drukke, drukke, Dina is slechts een seconde of vijf. Tourartiest. Mise à l'index, nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une ex, l'application vaudrait mieux. Sans aucun prétexte, Genève, un jeune homme devant toi serait ex, poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je serais, comment te dire adieu? Het is eigenlijk uh, oorspronkelijk een Engelstalig nummer van Margaret Whiting... maar het is uh, voor deze Françoise Ardy opnieuw gemaakt, die tekst. Uh, in het Frans dus, door Serge Gensboer. Dit is de toerartiest van vandaag. Françoise Ardy, dus een commente dier adieu. Bart Voskamp, um, we zagen beelden van het peloton, met name de kop. En nou, ja, dat peddelt wat door. Uh, weinig actie daar. Ja, dus ook toch niet echt reden tot actie. Uh, want ja, ze zitten maar slechts op een, op een paar minuten voor... Kijk, rijden ze daar te snel naartoe... dan, uh, dan hebben we weer de kans dat uh, de wedstrijd opnieuw open gaat. En nu uh, ja, rijden met alle respect natuurlijk vijf jongens voorop... die langzaam, uh, langzaam de energie uit de benen aan het fietsen zijn. Dus controleerbaar is, het nu, uh, is nu prima. Dus uh, rustig aan. Ja. Uh, je hebt al je verbazing uitgesproken over het feit dat Wedstrijd in die groep zit. Want dat is een goede tijdrijder. Dus die, uh, ja, die, die zal morgen dan toch helemaal niet uh, uh, veel presteren... als hij nu zo in die wind moet rijden. Uh, hij ging er zelfs net even vandoor nog. Ja, ik denk, hij was een beetje boos denk ik, want dat, dat sprintje ervoor probeerde hij natuurlijk te winnen voor die, voor die punten. Het ging hem niet om de punten, maar ik denk om de premie die erop stond. Ja, daar werd hij geklopt, dus hij dacht, dan moet ik dat bergsprintje maar winnen. Dan, dan ga ik toch nog met wat euro's vandaag uh, naar huis. Ja, maar dit is kansloos, dit groepje, dit, dit komt gewoon terug. Het peloton laat ze op een minuutje of twee, iets meer, en, uh, en dan straks gewoon die massasprint in, Saint-Malo. Nou ja, Massa Sprint. We moeten nog even wachten wat die wind doet. Hè, waar we het natuurlijk uh, al uh, vele dagen over hebben. Dus dat is afwachten. Maar normaal gezien zou het uh, wel uh, bij elkaar zitten. Ja, Gio Westra was even weg. Ja, en hij is nu de gebeten hond in de kopgroep. Want één uh, voor één kwamen ze even naast hem rijden. Uh, ik zag uh, Mathé, die Spanjaard in Franse dienst naast hem rijden. Een beetje gebarend. En vooral Jérôme. Fousin maakte zich ontzettend kwaad. Babbelde tegen Westra van: Oké, okay, jongen, als jij zo graag alleen wil rijden, dan gaan we op kop rijden met ons in het wiel. Maar uh, dit soort trucjes dat willen we liever niet hebben. Want Westra ging even door nadat hij op dat topje was gekomen. Van dat uh, bergje van de vierde categorie. En de andere lieten dat gat uh, ook wel erg gewillig vallen hoor. Kijk nu gewoon weer naar het peloton. Waar de uh, verhoudingen weer hersteld zijn. Als uh, wel eer. Man van Lotto die gewoon weer het tempo draait uh, op kop. Dan zien we daar Freulinger weer in het. In het wiel zit Jérôme Pinault. De oude trouwe knecht in Belgische dienst. De, de knecht ook van Cavendish zit daar in het derde wiel. Ja en die sprinters die verstoppen zich voorlopig nog. Die proberen zo weinig mogelijk wind te pakken. Maar ze weten dat het in de komende kilometers gaat gebeuren. 50 kilometer nog vanaf Dinant en dat is Dinant zonder T, zonder D ook op het eind in de richting van Saint-Malo. Dan maken ze nog even dat gekke hoekje van 10 kilometer langs de kust. En daar ergens moet het toch gaan gebeuren en ze zijn nerveus in het peloton. Ik ben benieuwd of ze in de kopgroep nog steeds een beetje naar elkaar kijken. Nou, er wordt nu wel weer goed samengewerkt en uh, tempo is echt behoorlijk omhoog gegaan hoor. De snelheid is uh, de lucht ingeschoten sinds uh, dat bergje en die demarrage van Leeuwen-Westra. Hij is dus inderdaad voor de duidelijkheid weer teruggepakt door zijn vier voormalige medevluchten. Zijn nu dus ook weer medevluchters. terwijl we Saint-Pia inrijden. Betekent inderdaad nog precies 50 kilometer te rijden tot aan de finish. Maar het is nu echt wel flink door kachelen, hoor. wat ze doen. Want niet alleen is er nog 50 kilometer te rijden tot aan de finish. De snelheid ligt ook zo rond de 50 kilometer per uur als we door de langste historische huisjes schuiven. Op dit moment En alle vier de koplopers de handen onder in de beugel. De handen onder in de beugel bij Cousin, Mathé, Oros, Simon en bij Liewe-Westra. Dus dat spel met de peloton gaat nu verder en verder opgevoerd worden. Want ja, die voorsprong is zo klein. Maar goed, ze zijn er in ieder geval weer vol voor aan het gaan. Hier vooraan de kopgroep van de dag met Liewe-Westra. Orde dus ook hier weer enigszins restheld.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 de muziekprofessor van Radio Tour de France heet Herman Dalens. en hij zocht deze uit. It's a beautiful day van Michael Boubley. Um, Bart, um, ja, we zagen net wat bozigheid in die kopgroep... toen er dus op dat kolletje even vandoor ging. Hij pakte één puntje mee voor het bergklassement... maar trok daarna nog even door. Dat vonden die anderen niet leuk. Nee, maar ja, het heeft wel als gevolg gehad dat iedereen nou een beetje vol mee reed. En ik had de, de indruk, uh, zeker gezien uh, hoe de voorsprong en hoe het tempo van het peloton eruit zag, dat ze daarvoor eigenlijk een beetje op halve kracht reden. En ik dacht dat, dat, denk dat dat ook een beetje het signaal was van, nou ja, oké, okay, nu moeten we wel echt gaan doorrijden. Want uh, ja, willen we kans hebben om zo lang mogelijk weg te blijven, ja, dan moeten ze nu wel een beetje gang gaan maken. Dus Westra gooide een beetje de knuppel in het hoenderhok misschien? Ja, ik denk dat hij de rest wel een beetje geprikkeld heeft van, uh, ja, uh, alleen doorrijden. I iedereen is toen een beetje wakker geschud en had gedacht van, oké, okay, nu moeten we allemaal misschien even volrijden. Ja. Want, want hoe werkt dat als je in zo'n groepje zit? Dan is het eigenlijk uh, ja, een soort stilzwijgende afspraak dat je gewoon met z'n vijven optrekt tot een zeker punt? Ja, het is natuurlijk. Je, kijk, je moet zorgen, proberen. Kijk, vandaag zal de kans klein zijn. Maar als je in de kopgroep zit, ja, je moet proberen weg te rijden. Hè, dus dat is een algemeen belang. En je hebt nog een persoonlijk belang. Dat je wel je werk doet, maar ook niet kapot aan de finish komt. Als je die finish haalt, dan moet je nog een keer een finale rijden. Dus ja, als je dan een beetje te veel wegstopt, ja, raken anderen geïrriteerd. En dan krijg je acties zoals Westera ze net deed eigenlijk om uh, na een sprintje door te rijden. Moesten die anderen het Dicht rijden en toen hebben ze even boos, om, zijn ze boos op elkaar geweest, en dat was de actie. Om van nu gaan we maar rijden. Ja, ja, nou inderdaad, zit er wat meer, uh, wat meer tempo in. Uh, nog even uh, ietsje terug, want er uh, was die tussensprint. Er er, was één tussensprint die won grijpel. Uh, ja, kunnen we daar nog iets uit afleiden voor straks? Uh, als we straks in ja, zijn, maar lopen dat is dat is ook zo. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als uh, over over krachten en zo'n kopgroepen. Uh, uh, ze willen eigenlijk daar wel mee sprinten. Maar het moet natuurlijk niet te veel kracht kosten. Want de finish daar is het echt te verdelen. Maar ze willen toch die punten meepakken. En Krijpel verraste eigenlijk de andere sprinters. Die gingen in één keer wat vroeger aan. En, Met name Sagan, want die had zijn treintje. Van ja, een Sagan nergens. had echt een treintje. En op het moment dat uh, uh, Sagan eigenlijk had moeten aangaan... was Krijpel hem net voor. Dus die pakte twee meter. En die kon vrij eenvoudig het eerste, de, de, de meeste punten pakken van het peloton. Nou. Um, dan nog iets heel anders. Ons collegaatje van kantoor, Dionne Die begon over die snor. Van, uh, ja, het is de, ik geef toe, het is een beetje een vrouwelijke vraag. Maar ik vind het ook altijd interessant, lichaamsbeharing. Uh, die uh, cousin die heeft een snor, begrijp ik. Die Fransman, die in de kopgroep zit. Zie ja, je niet heel veel bij Renners. Nee, Dionne had dat beter bekeken eigenlijk. Ik denk dat we er toch even beter op moeten gaan letten... of hij echt een snor <laughs> heeft. Of dat hij een beetje viezigheid onder zijn oh, neus is hangen. snor, snotnuis, dat kan een ook snop, een vol stof. <laughs> ja. Dat kan ook. Nee, ja, soms gebeurt dat wel eens. Uh, Jeroen Blijlevens heeft ook wel eens een keer een soort van... Uh, van Zorro-achtige snor laten staan. <laughs> ja. Dus ja. ja, dat is wel eens grappig. Ja, ja. Maar, ja want dat, is, dat haar en, en Renners, dat is de, dat ze de benen scheren... Dat dat weten we allemaal natuurlijk. Maar we zagen dit bijvoorbeeld even nog wat beelden van Marcel Kittel. Er is ook iemand die veel met zijn haar doet. Die heeft daar een prachtige... Ja, hij is wat meer met zijn uiterlijk bezig. Die staat natuurlijk ook veel voor de camera. Die wil er goed uitzien, dat ja. zegt hij ook in de interviews. En uh, ja, Laurens is denk ik volgens mij trots op zijn baard. Ja, ja precies. Dat om, om zich ook opmerkt dat hij een enorme baard heeft. Hè. Dat ja, zie je dat, ook niet vaak. Nou, het is wel fijn, want we kunnen hem goed herkennen aan de baard natuurlijk. Dus uh, als iedereen zijn eigenaardigheden dan een beetje uh, scheert... een snorretje, een baardje, uh, <lacht> ja, een kaal hoofd... Ja, dan hebben we wat meer uh, uh, punten om, om die renners te herkennen. Als ze maar hard rijden, dan is het, uh, dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Nou, gisteren hadden we rustdag, dus Guido heeft zijn benen ook geschoren, neem ik aan. Ja, absoluut. Ik heb ook naar de benen van Marcel Kittel gekeken. en Naar dat mooi gekwaffeerde hoofd van hem. Ik moet eerlijk zeggen, ik bedoel, ik val er niet op, maar uh, die jongen ziet er gewoon heel goed uit. Uh, ziet er ook super afgetraind uit. Is een echte atleet. En Dat is toch wel uh, heel bijzonder eigenlijk. Uh, dat, dat, dat, ja, dat, dat straalt wel wat uit. Overigens uh, wat Bach net zegt, uh, als er eens een keer wat mannen met kale koppen rondrijden. Ik moet heel eerlijk zeggen, met die helmen heb je daar niet zoveel aan, hoor, om ze dan nog te herkennen. Maar goed, uh, we letten maar Weer Op andere kenmerken, op houding. Uh, met name ook als je dat mannetje van uh, Argo op kop ziet rijden. Die zag ik gisteren ook lopen. Die heeft ook zo'n heel kort geschoren hoofd. Ja, en dan is het maar een ontzettend iel mannetje. Hij doet me een beetje denken aan Levi Leipheimer in zijn jonge jaren. En dan zie je daar dan die Johannes Vrolinger. Vreulinger, die zie je daar dan rondlopen in het hotel. Ja, dan denk je van nou, als daar nog een beetje kracht uit moet komen. Dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Maar. Ja, vandaag rijdt hij toch alweer kilometers lang op kop. Kilometers lang op kop door dat prachtige Bretonse land in de richting van de kust. Waar het langzamerhand app is aan het worden. Want de bootjes die liggen langzamerhand weer droog. Er zijn enorme verschillen hier tussen app tussen en vloed. Dat scheelt vele meters. En die bootjes liggen dan gewoon op dat slik. Op dat slijk daar op de bodem van de zee. Als het dan droog valt. Maar goed, Freulinger is nog steeds de man die daar het tempo maakt. De oude Pinot die rijdt daar dan achteraan. Jérôme. Pino. En zo gaat het hele peloton in de richting van de kust. En zo meteen als ze rechts kijken, want ze hebben nog 44 kilometer te rijden. Dan zien ze daar voor het eerst weer de kust opdoemen. En dan zal de wind steeds meer vrij spel gaan krijgen. En dan, dan ben ik benieuwd wat er gaat gebeuren. Nu uh, de kopgroep in pleuidans sur En uh, dat betekent dat ze onder 53 kilometer hebben afgelegd. ja. En als de kopgroep nu naar rechts kijkt, trouwens ook naar links... zien ze er allemaal hele prachtige, oude, statige gebouwen in dit stadje. En moeten ze ook weer even, tenminste, dat doen veel wielrenners... als er weer een drempel in de weg ligt, eventjes op de pedalen staan. Even de kont boven het zadel, zodat je je fiets op de beste manier... en het meest stabiele nog over die drempel heen kunt laten bollen... Want dan krijgen ze nu een behoorlijke klappen. Want drempels, dat kunnen ze ook, die hebben ze ook genoeg aangelegd de laatste jaren hier in Frankrijk. En dat levert ze nu een dan echt flinke klap op op uh, het achterwerk. Ook als je op de motor zit, achter de kopgroep. En dat zitten wij natuurlijk nog altijd nog steeds met uh, Jérôme Cousin. Dat is de Fransman van Europcar, Een uh, populaire ploeg ook in deze regio van Frankrijk. Ze komen iets zuidelijker hier vandaan bij de Van D. Maar uh, heel veel fans langs de kant van de weg... Aan te zwaaien met die groene vlaggen. Uh, Mathé dus van Covidis, Oros, Escatel, Simon. Kind van de regio, komt uit Rennes van Sojasun. En de Vries, Lieve Westra die gisteren in het hotel op de rustdag. Nog zei dat hij zich eigenlijk helemaal niet goed voelde. Dat hij nog steeds last had van zijn ribben na die valpartij een maand geleden. In de Dauphiné van zijn schouder ook nog steeds. Was zelfs gisteren nog even naar het ziekenhuis geweest. Om die schouder nog eens een keer extra te laten bekijken. Dus ja, hij zat er een beetje twijfelachtig bij lieve, Hij zei wel, ik hoop dat ik een goede tijdrit kan rijden overmorgen. En wat zien we dan? Dan zien we hem gewoon de dag later in de kopgroep. Ach ja, het heeft ook wel weer wat. Of het slim is, dat is een andere vraag. Pleu, die, dat rijden we nu uit. Vier... 40 kilometer nog te gaan. De weg loopt weer naar beneden. Hoort u wellicht ook door de wind. Die blaast langs mijn helm in de microfoon. Maar het tempo gaat daardoor weer enorm de lucht in. Meer dan 60 kilometer per uur rijdt de kopgroep van vijf. De kopgroep die er nog altijd is met die dikke twee minuten op het peloton. De toeren. Op één. De laatste foto van deze band, toen waren ze nog maar net begonnen... en nog hele jonge jongetjes. En toen hadden ze voor het eerst hun gezichten beschilderd. Later werden ze een topband. 1979, een hit voor Kiss, I was made for loving you. En Gio, we gaan toch wel voor zes een finishje, mag ik hopen? Jawel, dat denk ik wel. Het zal niet veel schelen trouwens, hoor. Want we hebben nog 39,6 kilometer te rijden. Nou ja, we weten gemiddelde van 39, dus over een uurtje. Zou het zijn, maar in de slotfase gaat het tempo echt wel omhoog, hoor. In dat uh, peloton zeker. Want daar brengen ze nu de sprinters stelling. Je merkt gewoon dat de posten worden ingenomen. Dat de finale nadert. 39,5 kilometer, nog 2,26 minuten. 2 minuten, 26 seconden is het verschil. En laatste... Dan maar een mooi laatste uurtje van maken van deze toch wat saaie etappe. Dat uh, kun je wel zeggen, ja. Met uh, alle respect, natuurlijk, wel voor de vijf renners van de dag. Hè. Laten we wel wezen. Want uh, als uh, Simon niet was gedemereerd uit het vertrek, en uh, Westra, Oros, Maté en Cousin er niet achteraan waren, gaan had ik misschien wel de hele dag gewoon naar de voorkant van Peloton gekeken. Wie weet. Maar uh, zij hebben in ieder geval nog deze etappe een beetje kleur gegeven. En dat proberen ze nog altijd, hoor. Want uh, ze rijden allemaal met die handen, uh, de armen nog altijd onder in de beugel. Nu wel even weer ietsje langzamer dan net. Zo rond de 40 kilometer per uur. Maar dat heeft vooral ermee te maken dat de wind echt vol, vol, vol in het gezicht blaast. Nu 2 minuten en 30 seconden de voorsprong nog op het Peloton. Dus dat zou betekenen dat als ik me omdraai dat doe ik nu even, dat ik over die hele lange rechte weg, nou, horen naar achteren toe. Ja, inderdaad, de voorposten zie je aankomen van dat peloton. En dan draaien we weer even door zo'n dorpje heen uh, met die kopgroep. Er zijn twee renners in de kopgroep die dit seizoen alle koers hebben gewonnen. Liewe Westra en Jérôme Cousin. Maar ik vrees met grote vrezen dat er vandaag geen uh, nieuwe overwinning voor een in zit. Maar het echte antwoord komt over binnen nu en een uur. Het Nederlands vrouwenvoetbalelftal heeft een tweede tegenslag te verwerken gekregen. In de aanloop naar het EK in Zweden, na Mandy van den Berg, moet ook Marloes PET het toernooi verlaten. Aanvaster van Twente heeft tijdens de training een knieblessure opgelopen. Boscoach Roger Reiners heeft PET's ploeggenoten Maaike Heuver als vervangster opgeroepen. En donderdag speelt Oranje dan het eerste duel. Dat zal zijn tegen Duitsland. Zometeen het volgende uur van Radio Tour de France in de ontknoping van de tiende etappe. Met Radio Tour de France. Vanaf nu altijd op de hoogte met Vodafone en NRC Next. Met een gratis iPad Mini, NRC Next digitaal en een tweejarig Vodafone data abonnement. Nu voor maar 40 euro per maand. Ga snel naar vodafone.nl next. Ja, inderdaad vodafone.nl next. Vanavond in Altijd Wat: Oorlog op het internet. We spreken de Nederlander die ervan wordt verdacht het brein te zijn achter de grootste cyberaanval uit de geschiedenis. Hij schetst het beeld van een grimmige wereld die schuilgaat achter uw pc. Kijken dus. Altijd wat om vijf over negen bij de NCRV op Nederland 2.